Twee uur in Montserrat met het NOS-journaal. Tijdens een twee k zijspan op het TT-circuit Asse is de Duitse bakkenist Sandor Pool om het leven gekomen. De combinatie raakte van de baan en Pool viel uit de bak op het circuit. Vlak daarna werd hij vol geraakt door een andere combinatie. Artsen in het ziekenhuis konden niets meer voor hem doen. Vandaag is er op het circuit een speciale racing day. Er zijn een schatting 40.000 toeschouwers... en veel mensen zagen dat ongeluk gebeuren. Het programma op Assen is aangepast en versoberd.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 Bij een ongeluk met een kabelbaan in de Zwitserse Alpen is een echtpaar om het leven gekomen. Een kindje van één is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde met een goederenkabelbaan in het kanton Schweiz. Het pakje stortte 30 meter naar beneden en het echtpaar uit Zwitserland was direct dood. Het kind zat in een rugtas dat achter de struiken bleef haken... en daardoor kwam het kind vlak voor de afgrond tot stilstand. Volgens de Zwitserse politie was de kabelbaan niet geschikt voor personen. Ook vandaag is het weer druk op de Franse wegen. Onder Lyon staat een kleine 50 kilometer file naar het zuiden richting Valence. En ook gisteren op Zwarte Zaterdag was het daar erg druk. Verder staan er flinke files op de snelweg van Parijs richting Bordeaux. De problemen beginnen even voorbij Tours. En ook voor Bordeaux staat het stil of rijdt het langzaam. Terugkerende Nederlanders kunnen over het algemeen goed doorrijden. Op de autoroute du Zuid richting het noorden zijn er bijna geen problemen. Dan het weer, geregeld zon, blijft vrijwel overal droog. 22 tot 27 graden. Morgen ook nog veel zon, iets warmer. Maar vanaf dinsdag wisselvallig en dan wordt het wat koeler met 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden.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 Toto, voorspel en dien. Ja, ja, ja, het is het doelpunt! Langs de lijn met Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag, het is een nieuw voetbalseizoen. Een enigszins nieuw geluid, maar wel gewoon het vertrouwde recept op de zondagmiddag. Vier uur lang sport met speelronde 1 van de Eredivisie. Sinds half 1 speelt de kampioen van de eerste divisie, Kambuur in Leeuwarden... tegen NAC Breda Frank Wielaard. Ja, daar is het nog een kwartier te spelen. En in dat kwartier zou Kambuur zijn eerste punt... of misschien wel meer kunnen verdienen tegen NAC. Want NAC heeft de betere kansen gehad, ze niet gemaakt. En Kambuur komt langzaam maar zeker in de wedstrijd... maar heeft vooralsnog ook niet gescoord. Ook al staat inmiddels... Hun topscore topscorer in de punt van de aanval. Hemmen zou misschien nog wel wat meer kunnen bezorgen voor Kambuur. Maar voorlopig is het 0-0. Verder beginnen om half drie nog twee wedstrijden. Utrecht speelt thuis tegen go Eagles. Vitesse treft Heracles in het Gelredome. En tot slot om half vijf in Zwolle het kraketje Pec Feyenoord. En er is ook motocross. Jeffrey Herlings kan op zijn achttiende jaar al voor de tweede keer wereldkampioen worden in de MX2-klasse. Hij kan het straks beslissen in de Tsjechische plaats Loket. En we hebben aandacht voor de wereldkampioenschappen zwemmen in Barcelona. Daar is het de sloddag. Nou Hugo, dan zijn we zojuist in de voetsporen getreden... van een aantal zeer legendarische duo's... in het mooiste radioprogramma van Nederland, denk jo. ik. Ben jij meer een type Willem Ruys of een type Felix Murders? Koos Postema? Koos Postema. Ja? Ja. Uh, is lekker oud geworden ook. Uh, Willem Ruys werd niet zo oud. Daar opteer ik niet voor. Tom Blom of Tom van het Hek? Tom van het Hek. Fijne uitzending. Zullen we openen? Ja, veel kans. Nou. Het klinkt al sinds zijn jaren tachtig tijd... maar het is van een paar jaar geleden Phil Collins met Heatwave. Cambuur tegen NAC. Frank, is het zo saai als de stand doet vermoeden? Nou, het is niet he heel erg spannend. Je ziet heel weinig kansen. En dat uh, ver uh, vergroeit uh, niet echt heel erg dat het spannend is of zo. Je, je, je zit eigenlijk te wachten tot Lukoki iets leuks bedenkt. Maar er zit een heel stadion ook op te wachten. Nu zou dat bijvoorbeeld kunnen als hij van de weg kwijt is en de bal voorgeeft richting hem. Maar die bal gaat nou een centimeters over hem heen. En een schot uit de tweede lijn zegt... Daar ineens van Bijker helemaal mee opgekomen van linksbek. En die schiet bal onverwacht voorlangs de goal van ten Rouwelaar. Die had daar absoluut niet op gerekend dat daar ineens Bijker op zou duiken. En al helemaal niet dat hij het lef zou hebben om te schieten van een Randje Strafschopgebied. En dat geeft een beetje de laatste fase van deze wedstrijd weer. Want Cambuur heeft zich nogal bescheiden opgesteld in deze wedstrijd. Een beetje gedacht van nou ja, eerst maar eens even kijken of we dit überhaupt allemaal wel aankunnen. Maar dan heb je in Dwight Lodeweg eens een trainer die dan ergens halverwege zegt van jongens kom op. Hebben we het nou toch ook wel gezien dat we van Nak gewoon uh, meer dan een punt kunnen pakken in eigen huis. Dan moeten we er uiteindelijk wel voor durven gaan. Daar heeft hij nog een drinkpauze uh, voor kunnen gebruiken om dat nog eens extra te kunnen benadrukken. En daar heeft hij Lukoki ook voor kunnen gebruiken. Want die zorgt voor de nodige actie links en rechts. Hij wisselt af en toe eens uh, van kant. En dan uh, wordt het altijd dreigend, want die verdediging van NAC heeft uitermate veel moeite met de huurling van uh, Ajax. Daar komt Cambuur uh, weer, tenminste als ze eruit komen. Verbeek, de invaller bij NAC, die uh, wint het duel met uh, Drosten. En uiteindelijk krijgt hij ook de vrije trap mee, de overtreding van Lukoki. Die moet dan even op uh, audiëntie komen bij Tom van Siegem. Om, om hem te laten vertellen dat hij dit soort acties niet moet maken. En bij NAC komt er dan één man achter de bal te staan als er een vrije trap is. En dat is Jordi Buis. Die die bal met zijn rechter zal gaan indraaien richting de tweede paal. Dit soort momenten. Daar is nak nog wel gevaarlijk uit geweest. Nienhuis moet dus op zijn tellen passen. Iedereen buiten de 16. Dat in ieder geval. De vrije trap van Buis. Die wordt gewoon weggekopt zonder al te veel problemen. En dan gaat hij over de zijlijn, daar waar Buis staat. Laat hem lopen. Gaat zelf gooien. Even kijken wie die bal dan uiteindelijk wil hebben. Nee, hij gaat toch niet gooien. Van de weg, komt helemaal over uit het centrum. Om dat te gaan doen. Maar nu dan iemand die de bal wil hebben. Leurling misschien in het centrum van de aandacht. Ingevallen vandaag. Hij had uh, wat last van een uh, buikspier. Is eraan geopereerd. Kon een half uurtje meedoen. En is dat half uurtje met dat half uurtje te gaan ook in de ploeg gekomen bij NAC. De man die ervoor zorgde vorig jaar dat NAC zich uiteindelijk veilig speelde... door een uitstekende tweede seizoen zelfs en met name slot van de competitie te draaien... waarin de oudste speler van de Eredivisie, want dat is hij, uh, zorgdraagde... dat NAC dit jaar weer gewoon tegen Cambuur kan spelen op het uh, hoogste niveau... Gisteren zagen we Sivkovic, de jongste speler in de Eredivisie, scoren. En Leurling zei vooraf, zou mooi zijn als we daar de oudste speler vandaag aan toe zouden kunnen voegen. En daar heeft hij nu dus nog een aantal minuten de gelegenheid voor. Maakt een overtreding trouwens, dus kan Kambuur de vrije trap. Gaan nemen. Terwijl er bij Nak langs de kant uh, de laatste wissel ook klaar staat. En dan hebben we alle wissels wel eens een beetje gehad. Nienhuis. Bal in de richting van Hebben. De topscorer van uh, de eerste divisie afgelopen seizoen. 17 goals maakte hij voor Kambuur. Uh, en uh, nu krijgt hij de bal niet onder controle. Doet Bakker dat uh, een stuk beter voor Kambuur? Uh, Probeert de bal opnieuw bij hem te krijgen? Dat lukt alleen niet. Dan uh, gaat de bal naar de Rover. Vorig jaar verhuurd wel in dienst van Nak. Maar nu dus de vaste rechtsback voorlopig bij de Ploeg uit Breda die inderdaad nog een keertje gaat wisselen. Elson Hooy, hij miste een 100% kans voor Nak in de tweede helft. Hij gaat nu naar de kant. En ja, hoe dit gaat aflopen, ik durf het eerlijk gezegd niet te zeggen, maar de beste papieren op dit moment zijn voor Cambuur, want dat heeft de meeste dreiging. Motocrosser Jeffrey Herlings is dit seizoen oppermachtig in de MX2 klasse. Vandaag kan hij de kroon zetten op zijn sterke seizoen met de wereldtitel al voor het tweede jaar op een rij. Sebastian Timmerman, goedemiddag. Dag, goeiedag, de, de eerste manche van de Grand Prix van Tsjechië is inmiddels gereden. Ja. Daarin had het al kunnen gebeuren. Is het gebeurd? Nee, nee, nog niet. Nee, omdat uh, Jordi Tixier, dat is uh, de enig overgebleven ja, concurrent van Herlings... Moet je het te concurrent, mag je het de concurrent noemen, als verschil al 159 punten was... Uh, voor die eerste marge van vandaag. Maar goed, laat ik dan maar zeggen... de enige die Herlings op papier nog voorbij kan in de stand om de wereldtitel. Die Tixier wordt uh, vijfde, moest bij de top 11 eindigen als Herlings zou winnen. Nou, Herlings wint die eerste marge. En omdat Jordi Tixier dus als vijfde over de streep komt, uh, is het feestje nog even uitgesteld uh, naar later vanmiddag. Maar dat was dan ook echt het enige ja. mini mini min-minpuntje aan die eerste march. Want herlings die was vanaf het begin af aan weer de beste. Uh, stuurde als derde de eerste bocht in, kwam er als tweede uit. En in de tweede bocht nam hij al de leiding uh, op zich. En vervolgens liep hij uit na bijna 40 seconden voorsprong op de Italiaan. Lupino. Die wordt tweede. De Rus Tonkov wordt derde. Tixier dus vijfde. En de andere vaste Nederlandse Grand Prix rijder Glenn Koldenhoff eindigt op de zesde plaats. Veel Nederlanders zijn aanwezig in uh, Loket. ligt een beetje in centraal Tsjechië. En die zullen strakjes tussen drie en kwart voor vier ongeveer uh, drie kwartier. Uh, mooi feestje gaan zien, want dat wordt dan de match... waarin Herlings uh, voor de tweede keer op rijden zei het al... de wereldtitel moet gaan pakken. Ja, en heel spannend wordt het niet, hè, want hij is nee, zo nee. ongelooflijk oppermachtig... dit seizoen. Hoe komt dat ja. eigenlijk? Ik zag een gesprek tussen jou en hem eerder deze week. Toen probeerde jij het aan hem zelf te ontfutselen... maar hij kwam er zelf niet heel goed uit. Weet jij het wel, waarom is hij zoveel beter dan de anderen? Nou, hij heeft uh, sowieso het beste materiaal, maar hij heeft ontzettend veel talent... Uh, zit al sinds zijn vierde op de motor. Zijn vader was ook een motocrosser, dus hij is er echt mee opgegroeid. En als je dan praat met mensen om hem heen ook, uh, trainers, begeleiders, en je vraagt inderdaad hoe kan het nou dat hij zoveel uh, overmacht heeft, ja, dan hoor je ook vaak dat het een trainingsbeest is. Hij is erg toegewijd. Het liefst zou hij 24 uur per dag op zijn crossmotor zitten. Nou, dat gaat nou eenmaal niet. Maar uh, hij stapt er als eerste op tijdens een training. Hij stapt er als laatste weer af na afloop van die training. Hij is zo verschrikkelijk toegewijd en uh, er is maar maar één ding wat hem interesseert in zijn leven... en dat is motocrossen. En nou ja daar heeft hij ook nog eens heel veel talent voor. En als je dat dan allemaal bij elkaar optelt... plus het beste materiaal dus... dan, dan komt het erop uit dat hij op zijn achttiende al een fenomeen is. Want hij gaat dus voor de tweede keer op rij wereldkampioen worden. Op die leeftijd heeft uh, inmiddels dit seizoen ook het record overwinningen op rij, Grand Prix-overwinningen op, op rij neergezet. 13 op een rij, dit zal nummer 14 worden normaal gesproken. En ik denk dat hij nog wel menig record gaat verbreken... in de komende seizoenen. En doet hij dat dan in de MX2-klasse of gaat hij het hoger opzoeken? Hij gaat uh, volgend seizoen in ieder geval nog in de MX2 uh, opnieuw uh, uh, rijden... Iedereen verwacht eigenlijk wel een overstap naar de MX1. Vroeger moest dat ook. Maar die regel dat je maar één keer je titel mag verdedigen in de MX2-klasse... is uitgerekend dit jaar afgeschaft. Uh, maar ik heb ook het vermoeden dat ze bij het team van Herlings... dat is het, het, het grootste team in de motocrosswereld, wereld dat ze een overstap naar de MX1 nog niet zo zien zitten. Omdat in de MX1-klasse de zesvoudig wereldkampioen rijdt... Antonio Cairoli. Uh, dat is een Italiaan. Uh, ik heb het idee dat ze uh, uh, Herlings en die Cairoli liever nog niet samen... in een team willen hebben dat ze een beetje bang zijn dat dat een beetje tot wat spanningen gaat, uh, gaat leiden. Nou, je zou Daar zeggen voor de ontwikkeling van ja? links is het ook wel handig als die een keer verliest en als die competitie ja, tegenkomt. Ja, precies, want nu moet hij uitdagingen zoeken in een klasse... waar hij normaal gesproken volgend seizoen ook weer uh, de allerbeste zal zijn. Als je dat overigens een beetje zo aan hem voorlegt... en aan de mensen van, van dat motormerk... dan draaien ze daar wel een beetje omheen, houden ze zich een beetje op de vlakte. Maar ik heb het idee dat we gewoon nog één jaar moeten wachten... en dat Hellings dan de overstap gaat maken naar de uh, MX1-klasse... naar de, MX1 de koningsklasse in, uh, in de motocross. Sebas, dankjewel voor nu. We horen jou straks na drie uur terug met het verslag van de tweede manche. En dan maken we dus mee hoe Jeffrey Hellings voor de tweede keer wereldkampioen wordt. Ja. We gaan naar Leeuwarden. Er zijn volgens mij nog een minuutje of twee te spelen. Ik heb één brandende vraag. Ik ben lid van zijn fanclub. Hoe doet Oebelen Schokker het? Ja, hij is, mijn, hij is mijn favoriete stripheld uh, inmiddels. Alleen vanwege zijn, zijn naam al. Hij is uh, gaandeweg uh, de wedstrijd uh, beter gaan spelen, Hugo. Gelukkig maar. Hij is wat meer in balbezit gekomen. Komt uh, wat meer tot, uh, een, aan een eindpaas toe. Heeft ook al één keer dreigend de bal geprobeerd in de korte hoek te leggen. daar om ten Rauwelaar uh, te verrassen. Dat lukt alleen niet. Hij kreeg hem in het zijnet. Maar dan aan de verkeerde kant. Uh, namelijk aan de uh, buitenkant. En dus uh, uh, Oebele staat er gelukkig nog. Dat is uh, in ieder geval in ons voordeel dan. Ik uh, hoop... Ook hem nog heel vaak tegen te mogen komen hier met Kambuur. Maar Kambuur moet voorlopig zorgen dat ze... Die 0-0 vasthouden dan wel uitbreiden. In de laatste fase van deze wedstrijd tegen NAC heeft Cambuur eigenlijk wel recht op meer. Omdat ze de stroom eindelijk een beetje van zich hebben afgegooid. Waarmee ze aan die wedstrijd zijn begonnen te bescheiden. Misschien wel uh, oh, qua gedachte over hun eigen voetballende vermogen. Maar nu is NAC voorlopig in balbezit. En uh, proberen ze een weg te vinden in de richting van de Leeuwarden goal via Leurling. Maar die legt de bal wat al te nonchalant weg aan. Aan de buitenkant en dus kan Drosten de bal meteen diep gooien. Dat is even iets andere koek dan verzorgd, uh, verzorgd opbouwen. Meteen hemmen zoeken en die mag het dan daar een beetje gaan uitzoeken. Van de weg schiet daar dan vervolgens nog een bal weg terwijl er een vrije trap genomen moet gaan worden. Of was dat Seuntjes, de invaller op het middenveld bij NAC. Nou hoe dan ook, de vrije trap is inmiddels genomen en Lewin... Ook hij zoekt gewoon zo snel mogelijk naar hemmen. Dat is het recept in de slotfase van deze wedstrijd. Hemmen nu aangespeeld, maar halverwege de helft van Nak. En dan Oebele Schokker, die, die de bal eigenlijk zou moeten aannemen in de diepte. Maar hij stond nog en hij stond eigenlijk te wachten tot hij de bal in de breedte zou krijgen. Maar hem had bedacht hem weg te sturen in de diepte. En dat was wat al te enthousiast. Wel maakt Oebele Schokker dan uiteindelijk er nog een ingooi van. Dat is dan wel weer zijn verdienste. Want dat doet Cambuur Leeuwarden wel degelijk. Hard werken onder aanmoediging. En dat mag duidelijk zijn... ...van het massaal opgekomen publiek. Want dat wil genieten van een jaar eredivisie, Minimaal een jaar divisie. Met vier minuten extra tijd die nu in zijn gegaan. De voorzet van Drosten, opgepikt door ten Rauwelaar. En dan kan NAC vervolgens er vervolgens weer vanaf komen. Via Gillissen. Dat is een beetje wat er ontbreekt aan dit, deze wedstrijd. De creatieve middenvelder. Iemand die iets open kan breken. Dan heb je bij Kambuur wel een aanvaller die iets kan. Lukoki, die pikt nu de bal van Gillissen bijvoorbeeld af. En Oebelen Schokker staat dan wachten tot de bal bij hem is. Les 1 in het voetbal. Dat moet je nooit doen. Naar de bal toe bewegen, oebelen. En van de weg doet dat wel. Dus die zat er even tussen. Maar dat was maar even. Lewin intussen met Nienhuis en collega centrale verdediger Martijn van der Laan in de combinatie. En Elma Macrini die daar ook een bal komt halen. El Macrini die zijn basisplaats, die had hij in de Jupiler League nog. Is kwijtgeraakt, maar nu wel gewoon speelt. En ook meteen de aanvoerdersband maar heeft overgenomen. Van degene die die moest vervangen. Mark Dijkstra controlerend op het middenveld. Gillissen kopt de bal door voor uh, Cambuur, Maar uh, dat loopt goed af omdat Drost daarachter staat. Voordat Hemmer erbij kan komen. Maar uh, nou komt maar moeizaam tot een aanval. Misschien nu Lurling met een van zijn befaamde rushes. Maar helemaal fit is hij nog niet. Zijn aanname is niet lekker. En dan zit uh, Elma Krini. Nee, Lewin is dat die er goed tussen zit. Nienhuis roeit de bal naar voren. Daar is uh, Martijn Barto die nog een goede kans heeft gekregen trouwens. Voor, uh, kan Buur om de score te openen, maar ook aan hem was een uh, vrije kans niet besteed in dit duel. Vandaar dat er 0-0 nog altijd op het bord staat in de blessuretijd. En het lijkt erop dat Nak daar gewoon genoegen mee gaat nemen in deze wedstrijd. En dat is opmerkelijk, want bij Nak vinden ze dat ze in de breedte sterker zijn geworden. En dan moet je eigenlijk bij Kambuur uh, uit ook gewoon vo vol voor de winst gaan. Dat heeft uh, Nak wel geprobeerd in de eerste helft, met name in de loop van uh, de eerste helft. Want eerst heeft het gewoon rustig staan wachten wat Kambuur uh, zou gaan doen. Of het zou gaan razen op uh, het eigen veld, maar dat deed... Kambuur uiteindelijk niet. Het wilde verzorgd voetballen. Nu Lukoki. Die loopt tegen Gillissen op. Hoopt daar een vrije trap voor te krijgen. Maar daar gaat Van Siechem niet in mee. De bal weggeroeid achterin bij Nak. En dan komt Kambuur weer over de rechterkant met Oebelen-Schokker. Niet aannemen, de bal gewoon naar voren. Rossen in de richting van Hemme. Die staat buitenspel en uh, kan het niet geloven. Kijkt even naar de zijkant. Was ik dat echt? Ja, je liep een metertje of drie naar voren, Martijn. En dan sta je inderdaad, kom je terug uit buitenspelpositie. En de vrije trap dus achterin bij voor ten Rauwelaar, die. Uh... Ja, ook rustig de tijd neemt om de vrije op te nemen. Terwijl je zou zeggen: er zijn genoeg mensen voorin. Kijk maar of je er eentje kan bereiken. Maar wie is er dan lang genoeg om dat uiteindelijk uh, te doen? Wie wil die bal daar aannemen? Seuntjes misschien. Daar, is de, daar gaat de bal naartoe. en daar gaat de bal ook overheen. Dus komt de bal met dezelfde snelheid weer terug. Maar nu in de richting van hem. Een aanname op de borst is goed. En uh, El Macrini. El Macrini die uh, de diepte zoekt bij uh, Luc Die ook maar meteen gekozen is tot de man van de wedstrijd. Hij is in ieder geval de meest populaire Leeuwardenaar. Sinds deze wedstrijd de bal opnieuw naar voren gejaagd door Lewin. Nu Gillissen die daar probeert controle te krijgen over de bal. En Verbeek doet dat ook. Alleen uh, lukt dat niet. En dus kan Buur opnieuw. Ja, nak loopt echt al een minuutje of 10-15 achter de feiten aan. Drost wil nu dan graag dat hem opnieuw buitenspel staat. Dat hoeft niet. Want Hemme blijft gewoon staan. Dus kan Drost de bal terugleggen. Op Ter en kan Nak nog een keertje gaan komen. Als ze dat willen, dat is eigenlijk de vraag via Quakman naar Gillissen. Gillissen zoekt in de diepte, maar er is niemand echt uh, die daar de ruimte krijgt. En zo eindigt deze wedstrijd zoals we het grootste gedeelte van de wedstrijd hebben beleefd. Die bal gaat wel rond, maar er gebeurt zo weinig. De zwakte dus van deze twee ploegen lag op het middenveld. Niemand die wat kon creëren. En dan eindigt de wedstrijd tussen Kambuur en Nak vanzelf in 0-0. Goeie bal, mooie goal! En dan wordt die ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker? Nee. oh.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 Nou, ik heb echt op het puntje van mijn stoel gezeten dinsdag tegen Zultenwagen. Toen wel, en gisteren? Eerste helft was hartstikke goed. Uh, maar tweede helft zag je dat het een jonge ploeg is. Bruma ging lelijk in de fout, twee keer. En dat kun je ook verwachten. Hè? Iedereen zei van, nee, nee, nee, Ajax uh, titelkandidaat, let eens eventjes op. Na nou, die Champions League wedstrijd tegen Zulten. Maar ja, PSV gaat wel last hebben van... Uh,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 Maar ik denk uh, dat wij uh, met dit elftal en, en de jongens die nog inzetbaar zijn... met een paar jonge spelers erbij, die, uh, dan moeten we dit jaar gewoon weer... Uh, zeg maar, boven die streep kunnen eindigen. Ja. Hier in VN AZ, 4-2, Rust 1-0. 1-0, Finn Bogason aan een strafschop. 1-1, Matthias Johansson. 2-1, Finn Bogason. 3-1, Van Arnold. 3-2, Aaron Johansson, strafschop. En 4-2, Van La Parra. Rood kreeg Dijks. Dat was ook geen misselijke overtraining, kan ik u in vertrouwen meedelen. Uh, het was een heerlijk avondje in Heerigveen. Ook voor trainer Marco van Basten. Winnen van de Z is, uh, is een goede prestatie. Het is een uh, goede organisatie daar. Uh, het is toch de bekerwinnaar. Vorige week hebben we ook kunnen zien dat ze het goed hebben gedaan tegen Ajax. Het is goed verzorgd. Nou ja, we waren goed uh, voorbereid. En uh, ja, het pakt goed uit. Uh, in het begin kregen we natuurlijk een, uh, een penalty, maar dat helpt. Waardoor we zeg maar, iets meer naar achteren konden, iets meer counteren. Nou, dat, uh, dat is wel iets wat ons ligt. Komen ze terug op 1-1 en uh, vervolgens zijn we heel snel weer uh, alert voorin. Weten we 2-1 en 3-1 te maken en dat, ja, dat geeft wel de nodige rust. Een gevoelige nederlaag voor AZ-trainer Gert-Jan Verbeek. We hebben al 33 wedstrijden te gaan, dus dan kunnen we een hoop zetten.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 Ik heb al gewaarschuwd, jongens, we zijn onze twee beste spelers kwijtgeraakt. En, en dan kunnen we al een aantal spelers hebben opgehaald. Ja, maar dat was ook hard nodig, omdat je het verleden jaar ook al een marginale rol hebt gespeeld in de competitie. Ja, hij heeft het over hosanna stemming. AZ kreeg alle complimenten naar de Johan Cruijffschaal, die wel verloren ging die wedstrijd. Was dat terecht? Die complimenten uh, dan, hè? Ja, ik, ik vond dat ze een uitstekende indruk maakten. Wel terecht dat Ajax die wedstrijd won. Maar gisteren was het slappe hap, zeg. Onwaarschijnlijk. En dat is natuurlijk nooit leuk als trainer. Hij heeft daar gewerkt in Herenveen. Hij schaamde zich rot, Verbeek. Dat kon je zien. En dus hebben we het hier over een degradatiekandidaat. Middenmotor. Nee. Misschien subtopper. Subtopper, zeker. Ja, toch wel. Jawel. Ja, Ik heb wel vertrouwen. Hij maakt geen goede indruk, die wuitens. Maar ik ben altijd wel onder de indruk geweest uh, van die jongen. Ik uh, vind het een aardig centrum hoor. Gouden leeuw, buitend. Volgende wedstrijd. NEC tegen SC Groningen. 1-4. ruststand 1-2. Sherry maakte 0-1. Kirm maakte 0-2. De Sloveniër voor 1-2. Texera 1-3. En de pas 16-jarige Zivkovic tekende voor 1-4. Leuk belangrijk doelpunt van Groningen. Want dat is daardoor voorlopig de koploper. Erwin van der Looy maakte zijn debuut als hoofdtrainer bij Groningen. En dan kan je na zo'n grote overwinning natuurlijk alleen maar tevreden zijn.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 Ja, ik had al veel over hem uh, gehoord. Vorig vier wedstrijden uh, nog niet gescoord. Ja, hij zat er goed in. En uh, ja, dat zou wel eens zo'n een jongen kunnen zijn... die we over drie jaar alweer kwijt zijn. Nee, nee, Wij zijn nee, opleidingsland. Nee. En uh, ik sluit niet uit dat zo'n jongen voor zijn twintigste alweer vertrokken is. Laten we nou eens dat. gewoon één blijven ook in de Eredivisie. Graag. Nee, er komt altijd een mooi spul voor terug. Ik was gisteren bij Sparta, Jong PSV. Ook bij Jong PSV alweer hele leuke voetballers. zien. staan weer te trappelen achter de, dat jonge elftal. Die zijn wel nog jonger dan... Ja, als je ze van dichtbij ziet, dat, dat zijn kinderen. Hm. Maar goed, technisch zeer vaardig. Was er nog meer? Ja, vrijdagavond gespeeld. Weet iedereen al, maar we noemen het toch maar eventjes Ajax-Rode-JC 3-0. Programma vanmiddag, half drie, FC Utrecht-Coat-Eagles. Vitesse, Heracles-Almelo. En om half vijf natuurlijk Pexvolle Feyenoord. Dit is Radio 1. Het is uh, half drie geweest, het nieuws met Mark Visser.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 Bij een ongeluk met een kabelbaan in de Zwitserse Alpen is een echtpaar om het leven gekomen. Hun kindje van één is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ongeluk gebeurde met een goederenkabelbaan in het kanton Zwitserland. De drie zaten in een laadbak die door een nog onbekende oorzaak van de kabel afviel. In een huis in Grijpskerk, in Groningen is dat, is vanochtend een man van 51 neergeschoten. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Volgens de politie is de man er slecht aan toe en is het de vraag of hij het zal overleven. Een 48-jarige man uit Grijpskerk is opgepakt als verdachte. De politie weet nog niet waarom hij zijn dorpsgenoot heeft neergeschoten. En ook vandaag is het weer druk op de Franse snelwegen. Onder Lyon staat een kleine 50 kilometer file naar het zuiden richting Valence. Ook gisteren op Zwarte Zaterdag was het daar erg druk. En verder staan er flinke files op de snelweg van Parijs richting Bordeaux. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1. NOS langs de lijn. We gaan beginnen aan het voetbal van half drie. Twee wedstrijden zijn het. Vitesse tegen Heracles is de ene met Richard van der Made. De bal rolt in Gelredome anderhalve minuut. Het is 0-0. Ja, de verwachtingen hier bij Vitesse in Arnhem zijn weer eens uh, hoog gespannen. Minimaal Europa League, zo zegt uh, club-eigenaar Jordania, moet door Vitesse worden gehaald. En eigenlijk nog iets meer Champions League waar ze natuurlijk hier van dromen. Terwijl nu de eerste gele kaart al wordt uitgedeeld door uh, scheidsrechter Fink voor uh, Fujicic. Van de ploeg uit Almelo. Twee minuten op de klok en Theo Jansen meldt zich achter de bal. Hoog gespannen verwachtingen dus. Maar hoe realistisch is dat eigenlijk? Nou ja, op dit moment denk ik absoluut niet. Want Vitesse heeft een behoorlijke jas uitgedaan natuurlijk met het vertrek van de twee sleutelspelers van het vorig seizoen. Wilfried Boni en Marco van Ginkel. En wat is daar dan voor teruggekomen? Kelvin Leerdam van Feyenoord die vandaag ook speelt. en de ander is afkomstig van Herak Les Almelo zit vandaag een schorsing uit. Dat is Marco Vijnovic. Hij er dus vanmiddag niet bij tegen zijn oude club. Van der Heijden in balbezit voor Vitesse op de helft inmiddels van Heracles. Herakles dat vorig seizoen natuurlijk nog onder leiding stond van Peter Bos. En Peter Bos is dit seizoen de nieuwe trainer van Vitesse samen met Hendrik Cruze. Het gezicht natuurlijk jarenlang geweest van Herakles. Mooie grote spandoeken waren te zien een paar minuten voor aanvang van deze wedstrijd in het uitvak. Niet eens zo heel erg vol van Herakles. Zwart-witte doeken met de hoofden daarop van Cruze. Toch een Herakliet in al zijn vezels. Maar hij zwicht voor een goede zak, ongetwijfeld goede zak geld van Merab Jordania. Peter Bos. Hij werd hier de verantwoordelijke man. Hoewel ik er meteen bij moet zeggen dat het ook min of meer een eis was van Bos. Dat Cruze met hem meeging naar Vitesse. Het begin van de thuisploeg is slordig. 3,5 minuten inmiddels gespeeld. 0-0 nog de stand. De bal gaat terug via Bruns. Dat is behoorlijk link richting Pasveer. Pedersen is er dan snel bij. Dan denkt u Pedersen. Ja, hij speelt vandaag bij Vitesse in de spits. En dat heeft te maken met een lichte blessure voor Jonathan Reis. Die was verwacht. Deed ook mee in de warming-up. Maar is afgehaakt. En hij zit dus uh, in de kleedkamer, niet eens op de bank. En daar tot slot valt toch echt wel iets op hoor. Want op de bank van Vitesse slechts drie veldspelers. Dan Mori, Mike Havenaar en Wimilio Fink. Meer smaken zijn er op dit moment gewoon niet bij Vitesse. 0-0, vier minuten op de klok in de Gelderdome. We gaan naar Bas Stigler. FC Utrecht go at Eagles. Uh, FC Utrecht heeft eigenlijk al een traumatisch voorseizoen achter de rug, hè? Ja, wat de revanche zal toch moeten komen voor die uitschakeling in de Europa League tegen een ploeg uit Luxemburg. Dat werd toch onvoorstelbaar geacht, maar gebeurde toch. 2-1 verliezen uit, 3-3 thuis gelijkspelen. Dat is eigenlijk een schande. Dat vond men in Utrecht trouwens bij nader inzien ook wel. En dus zal er herstel moeten komen deze eerste wedstrijd tegen Go Ahead. Dat na 17 jaar terug is in de eredivisie, ploeg degradeerde 1996. Dat betekent dat voor de gelegenheid een vakvol met fans uit Deventer is meegekomen. ...om hun ploeg hier een hart onder de riem te steken. Het is 0-0 voor de duidelijkheid. We zijn twee minuten onderweg. Bij Utrecht is de aanwezigheid van De Rijk opvallend. Gekomen dus van PSV. In feite als uh, vervanger van Mike van der Hoorn die naar Ajax vertrok. En hij vormt dan een koppeltje met herings achterin. Daar waar iedereen hier de afgelopen jaren toch gewend was geraakt. Aan Van der Hoorn en Wuitens. Maar zoals bekend zijn ze allebei vertrokken. En omdat Duplan en Van der Gun geblesseerd zijn geraakt voorin... ...is er een plekje voor Takaki, de Japanner, Op het middenveld bij FC Utrecht en voorin voor de kogel die naast Molenka staat... Dat uh, is hoe Utrecht er in grote lijnen uitziet. En van de tegenstander Go Ahead kunnen we toch zeggen dat ze in ieder geval de pech hebben. Dat ze een uh, aantal nieuwe mensen hebben gehaald, van wie bijvoorbeeld Godé geblesseerd is. Dat is uh, Sneu, jongen hier uit de stad. Begon nog uh, bij Elinkwijk in uh, Utrecht-Noord. En brak daarna door het betaalde voetbal bij een club waarvan de naam even ontschoten Maar misschien wordt ook straks nog geholpen. Balbezit uh, is in het beginfase van deze wedstrijd uh, voor Go Ahead Eagles aan de linkerkant kant voor Schenk. Die het afgelopen half jaar natuurlijk ook al speelde. Nu definitief is vastgelegd uit de jeugd van Ajax. Maar hij verspeelt de bal. Dan wil Takagi ermee vandoor. Probeert wat op te zetten met de kogel. Maar Job van der Linden is er als de keeper bij om de bal de andere kant weer op te trappen. Noemenswaardige kansen, mogelijkheden zijn er nog niet geweest. In de eerste 3,5 minuut in een zonovergrote galgewaard. Maar dat zal vanavond overal wel klinken, vanmiddag overal wel klinken... want de zon doet goed zijn best. Dat is voelbaar op de perstribune. Pal in de zon, Utrecht 0, Go Ahead Eagles 0. Het is mooi om weer te kunnen zeggen Go Ahead Eagles. Ja Bas, uh, dat was een voorzetje dat ik graag inkop. Uh, Godé komt natuurlijk van Sparta vandaan... maar oh. misschien komt er nog wel een expert aan bij Go Ahead te spelen. Maar ik zeg verder niks. Nou maak je me nieuwsgierig. Ja, denken jullie maar eens goed na deze uitzending jongens. Oké. Okay. Sport en muziek op Radio 1. NOS langs de lane. Life. Leiter van rugby. En ik hoor daarvan af... dat Helen van Rooyen die verkering heeft met de drummer... daar invloed op heeft. Mooi nummer. Ja. Goh. Vitesse Heracles. Ik hoorde de voorzitter van Heracles zeggen... dat het een heel erg goed seizoen gaat worden. Dat voelde hij. Ja, volgens mij roept hij dat elk jaar. En de afgelopen jaren heeft hij daarover natuurlijk ook niet zo heel veel te klagen gehad. Want Heracles eindigde het afgelopen seizoen als twaalfde. En met beperkte middelen in Almelo is dat toch geen verkeerd resultaat. Het jaar daarvoor ook twaalfde en het jaar daar weer voor. Ook onder leiding nog van Peter Bos in zijn eerste jaar achtste. Maar ja, ook Heracles, net als Vitesse, natuurlijk heeft een behoorlijke jas uitgedaan. Vooral voorin. Heel veel doelpunten zijn ingeleverd. Castillon, Armenteros, Everton, Gauries. Ze zijn allemaal weg bij Heracles. 40 goals van de 58 wat dat betreft ingeleverd. En dat is natuurlijk dan voor de ploeg uit Almelo niet makkelijk. Om dat zo in korte tijd even op te vangen. Nieuwe trainer ook bij Heracles. Dat is Jan de Jonge. Een Drent die uit Finland heeft opgehaald. Alexei Kankas Kolka. Hij werd geboren. In Rusland heeft het Finse paspoort kopsterk. Lange jongen, 1,90 meter 90. En hij staat vanmiddag bij Heracles als centrumspits opgesteld. Matthew Amoa die de afgelopen dagen Heracles ook kwam versterken. Begint nog op de bank. En ook andere nieuwe spelers bijvoorbeeld bij Heracles zijn Rosheuvel. Die gehuurd is van AZ. Hij speelt vandaag ook op de flanken. Maar eerst eens kijken naar deze aanval van Vitesse met het schot van Ibarra. Maar dat zeilt eigenlijk een aantal meters over het doel. Bij uh, pas weer de keeper van Herakles. 11,5 minuut op de klok. 0-0 nog de stand. En uh, Herakles mag misschien, ik sprak vooraf, uh, Jan de Jonge, de nieuwe trainer. Dus eigenlijk wel gewoon uh, tevreden zijn als het zich uh, vrij vroeg handhaaft in de Eredivisie. Wel speelt het al 11 jaar onafgebroken op het hoogste niveau. En dat uh, is toch best uh, knap voor die club. Theo Jansen. de middenvelder van Vitesse, heeft de bal. Legt uh, terug naar uh, de linkerkant. Daar staat net als vorig seizoen Patrick van Anot. Er Zit weinig tempo in de wedstrijd. Veel spelers toch uh, in de beginfase Die achter de bal staan. Nu is het Kasia die diep naar Jansen schuift. Dan komt er iets meer beweging in het spel van Vitesse. Aan de rechterkant is het nu Van de Struik. Met een balletje laag richting Kazijsvili, Die als aanvallende middenvelder staat opgesteld. Maar balverlies bij de Georgier En zo blijft het hier vooralsnog 0-0 in de Gelderdom. Overigens akelig leeg. De hoofdtribune is wel goed gevuld. De zijkanten dat gaat ook nog wel. Maar als ik tegenover mij kijk op de andere lange zijde. Dan zie je toch meer blauwe stukken. Stoeltjes dan supporters. Wat dat betreft valt het nog behoorlijk tegen in Gelredoom. Maar dat is eigenlijk, eigenlijk vorig seizoen niet veel anders toen er ook... Gemiddeld zo'n 17.000, 18 18.000 toeschouwers op wedstrijden afkwamen van Vitesse. 0-0 dus nog vooralsnog in Gelderdoom. Terwijl ik toch nog even kijk naar deze actie van Heracles. Hele aardige actie van Bruns aan de linkerkant. Met een hele mooie beweging bijna langs Veldhuizen. En dan eh, via de voet volgens mij van Rosheuvel ging die bal er uiteindelijk net niet in. Corner voor Heracles. 0-0 dus nogmaals hier in Arnhem. FC Utrecht tegen Goa Eagles. Bas, heb jij het antwoord op de quizvraag van Hugo of wil je een hulplijn? Nee, ik denk dat hij Erik Valkenburg bedoelt. No. Ja, ik kan er verder niks over zeggen. is dus, uh, <laughs> Bedrijfsinformatie. Maar uh, ah. hij, heeft, hij heeft de keuze. Als degene die jij bedoelt echt klopt, dan heeft hij nog meer keuzes. Ja, kan een... klopt. Want hij kan ook naar, als dat zo is, kan hij ook naar Aardu Den Haag. Ja, en er is nog een club ja, volgens dat... mij, hoor. Nou, ja, jij bent goed geïnformeerd, man. Zo is dat. Zo Uitstekend, is dat. hoor. Prima. Nou, Team en een griffel. Nou, het is allemaal opgelost. Dankjewel. Utrecht Go Ahead is 0-0. Daar zijn we 11 minuten onderweg. Tegenvallen voor Go Ahead. Een behoorlijke zelfs, want uh, Turuc... Raakte al geblesseerd helemaal in het begin van de wedstrijd na een duel met Mortenson. En die blessure is pittig want hij heeft het veld moeten verlaten. De kogel nu een schietkans krijgt, maar de bal heel slap. of Vanaf de rand van het strafstopgebied in de handen schiet van Eloy Room. Van Vitesse gehuurde doelman van Go Ahead Eagles. Maar is al eh, na acht minuten naar de kant. Dat is een flinke tegenvaller. Is toch even de drijvende kracht op het middenveld van Go Ahead geweest het afgelopen jaar. En Rijsdijk is hem dan komen vervangen. Terwijl nu Antonia kan profiteren van een onoplettendheid van Bulthuis aan de andere kant van het veld. Bulthuis de linksback van Utrecht. Antonia de rechtsbuiten van Go Ahead. Bulthuis herstelt het maar doet dat hoorbaar met een eh, nou ja, laten we zeggen flinke ingreep. Of het een overtreding is valt te bezien. Het gebeurt voor mij helemaal aan de overkant van het veld. De Kamphuis kijkt er overigens ook van ruime af. ...afstand maar en gaat maar uit op, af op wat zijn grensrechter daar vond. In de herhaling kunnen we zien dat de keurig de bal speelt... ...hoewel hij er wat agressief ingaat en er uiteindelijk gewoon een ingooi volgt voor Go Ahead Eagles. Die bal wordt het stafelgebied ingegooid en dan uh, komt hij op de hand van Marnix Kolder. De spits, eigenlijk al sinds jaar en dag, vooral van Veendam, jarenlang. Met de afgelopen twee seizoenen toch ook uh, bij Go Ahead zijn waarde wel bewezen. Met het afgelopen jaar 15 goals, een jaar eerder 14... En die zal tevreden zijn. Omdat hij nu de kans krijgt. Om eens te kijken of dat in de Eredivisie. Ook allemaal zo makkelijk gaat. 12,5 minuten gespeeld. De grootste kans van de wedstrijd. Ik zou het bijna vergeten te vertellen. Is dat nu te voor Utrecht geweest? Een paar minuten geleden. Ingooi je vanaf de rechterkant. Doorgekopt door Mulenga. In feite nog geschampt door de kogel. Even verderop. En bij de tweede paal. Door iedereen totaal over het hoofd te zien. Stond Jens Stornstra, Die kogelde de bal op de onderkant van de lat. Hij zat er net niet in. Maar het scheelde weinig. Of Utrecht had al vroeger de wedstrijd. op een 1-0 voorsprong gestaan. Zover is het dus niet. Het is 0-0 in de Galgenwaard bij Utrecht. Go ahead. Vitesse tegen Herakles. Ja, de coach van Vitesse, Richard, weet alles van zijn tegenstanders. Zie je dat terug? Nou Tot nu toe nog niet. Het spel van Vitesse valt me in het eerste kwartier. 0-0 de stand hier in Gelderdoom toch nog wat tegen. Peter Bos is natuurlijk de man die een goed verzorgd positiespel voorstaat. Ook vaak spectaculair speelde met drie verdedigers bij Heracles Almelo. Maar tot nu toe is dat positiespel om dat er maar eens uit te lichten bij Vitesse. En dat was ook afgelopen donderdag in Roemenië in de Europa League wedstrijd tegen Petroloel, Was dat eigenlijk niet echt geweldig nog verzorgd. Vitesse heeft wel iets meer balbezit nu op het middenveld met Chanturia. Chanturia die speelt... On, uh, dat is toch wel uh, opvallend dat hij uh, aan de aftrap stond, deze Georgiër. Omdat hij uh, voor acht wedstrijden was geschorst vorig seizoen. Toen hij uh, door Vitesse was uitgeleend aan een Russische club. Maar de FIFA, zo melde Vitesse kort voor deze wedstrijd... heeft nog niet exact bepaald hoeveel wedstrijden schorsing... Chanturia nu moet uitzitten bij Vitesse. Een beetje een vreemd verhaal. We dachten allemaal, hij kan uh, gewoon voorlopig niet spelen. Maar hij staat uh, aan de aftrap als Vitesse. Uh, Vleugelspits aan de linkerkant bij de Arnhemmers. Er wordt gefloten door scheidsrechter Fink op het middenveld. Het spel, ik zei dat zojuist al, van Vitesse kan me nog niet echt bekoren. Aan de andere kant is het ook nog bijzonder matig. Echt spectaculaire momenten hebben we nog niet gezien. Nu de voorzet misschien van Rosheuvel gaat richting het bal Wordt dan gekopt door Van der Struik. Vandaag bij Vitesse als rechtsback. En Fink heeft daar dan ook weer een overtreding gezien van een van de spelers van Heracles. En dus gaat de bal richting Piet Veldhuizen. De keeper van Vitesse die is wijst En dan de bal kort meegeeft naar Kasia. Ik ben toch wel erg benieuwd naar het spel dit seizoen van Vitesse. Vorig seizoen natuurlijk knap op de vierde plaats geëindigd. Met vaak countervoetbal. Soms was dat echt oogstrelend. Maar we moeten eerst naar Bas. Bas, wat is er? Harde muziek en dus een treffer voor de thuisclub in de Galgenwaard. Utrecht go ahead wordt 1-0 na een kwartier. Door een rake kopbal van Dave Bulthuis. Frijs is van de Australië. Die bal komt vanaf de linkerkant. Het strafzoengebied in Zeilen. Er wordt dan door Bulthuis in de verre hoek geknikt. Daar kan uh, de doelman sowieso niks aan doen. Ik vind dat de verdedigers van Go zich dat wel mogen aanrekenen. Want uh, Bulthuis krijgt echt een meter ruimte om rustig een paar pasjes naar de bal toe te doen. Ze wil je eigenlijk ook het liefst koppen. En dan de bal eigenlijk schampen en in de verre hoek leggen. Bulthuis heeft bovendien vaker laten zien dat hij uh, goed kan koppen en dat hij doeltreffend kan zijn. En dat doet hij dus nu na een kwartier in de confrontatie met Goa de Eagles. Niet goed verdedigd door de ploeg uit Deventer en al vroeg staat Utrecht op een 1-0 voorsprong. Bulthuis tekent voor de goal. Richard, maak je er half. Initiatief ligt in deze wedstrijd tot nu toe bij Vitesse. 0-0. Publiek gaat er achterstand. e minuut. En Van der Struik heeft weer de bal aan de rechterkant van het veld. Aanwijzingen ook van Peter Bos. Dan met een hakballetje Theo Jansen. Die de bal op een vreemde manier een beetje achter zich kreeg. Kon de bal ook niet daardoor goed aannemen. Over de zijlijn inmiddels beland. Maar Jansen mag wel, aan, of mag wel gooien. Omdat daar ook nog een been aan zat van Kwansa. Inmiddels al bezig aan zijn negende seizoen bij Heracles Almelo. Van der Struik heeft de bal in de handen. Niemand komt naar de bal toe. Dan maar ver richting Pedersen. Die kopt. Wie komt dan naar die bal toe? Dat is Kazajsvili. Maar de bal wordt inmiddels ook alweer uitverdedigd. Achterin door Heracles via Van der Struik opnieuw ingebracht. En dan Haar balbezit Heracles op de helft nu van Vitesse. Dit kan een uitbraak worden, maar er staat helemaal niemand voorin. Ja, Kangas Kolka maar die kwam vanaf de linkerkant en de bal ging meer door het centrum. En dus is deze aanval voor Heracles ook weer weg. En kan Kasia via Theo Jansen die veel de bal bij Vitesse van achteruit komt ophalen, weer bouwen aan een nieuwe aanval. 19 minuten in Arnhem gespeeld. 0-0 nog tussen Vitesse en Herakles. De mama's en de papa's. Californian Dreaming. Voorafgaand aan elke wedstrijd krijgen we altijd een pak met statistieken. Bas, daar stond bij Utrecht Go Ahead Eagles vast dat het alweer zo'n jaar of 17, 18 geleden is dat Utrecht thuis van Go Ahead won. Hans Visser, 1996. Ah. 1-0, dat was de laatste confrontatie. En uh, toen was de trainer die zo succesvol was met Go Ahead afgelopen seizoen, Erik ten Hag, nog speler van FC Utrecht. Voor de jonge kijkbuisluisteraartjes. Uh, 1-0 is de stand bij Utrecht Go Ahead. Dat is na een minuut of twintig het geval door de rake kopbal van Bulthuis. Zo even uit een vrije schop van oor. Uh, feit is dat Ruiter, de keeper aan de andere kant, eigenlijk nog helemaal niet op de proef is gesteld. Dat Go Ahead met name in de opbouw op het middenveld nogal snel en makkelijk balverlies leidt. Dat geeft Utrecht eigenlijk vrij makkelijk de, de, de mogelijkheid om de wedstrijd onder controle te krijgen en te houden. Nu wel even houtkoop weg aan de linkerkant. Ja, Wat heet weg? Hij staat op 30 meter van het doel. Wil proberen om de bal in de doelmond. In het strafhofgebied van Utrecht af te leveren. Daar stonden toch spelers klaar onder wie. De spits, niks Kolder. Maar de bal zwaait hoog over het doel van Ruiten. Die dan nu toch in ieder geval het gevoel zal hebben. Na nou, ongeveer een kwart wedstrijd. Dat het plezierig is dat hij in zijn doeltrap mag nemen. Zo heeft hij in ieder geval het gevoel dat hij meedoet. Maar iets gedaan? Nee, dat heeft hij dus nog niet. Het publiek zit er rustig bij te kijken. Dat vindt het plezierig natuurlijk. Dat de thuisclub op een 1-0 voorsprong is gekomen. En wil graag wel weer wat meer zien. Molenga nu besprongen door Mavuna Amevor. Een uh, verdediger, vrij forse jongen trouwens, komt uh, van Dordrecht. Rotterdamse jongen, die nu een overtreding maakt. Dat was niet zo handig op 35 meter van zijn eigen doel. Beklimt hij eigenlijk Moulenga. Die twee zijn in ieder geval fysiek aan elkaar gewaagd. En dat levert Utrecht dan een vrije schop op. En daar heeft Toornstra zich voor gemeld. Het lijkt me eerlijk gezegd een beetje ver om dat ineens te doen. Maar goed, dat kennen we van hem. Het zou maar zo ineens kunnen. Het is zeker 35 meter. Nee, hij schept de bal nu het strafstopgebied in. Bij de tweede paal duikt de Rijk op. Maar wordt de bal net weggekopt door uh, Doken Schmid... De huurling van Herenveen, Die daarmee wel de derde hoekschop weggeeft. Die Utrecht dan mag gaan nemen. De klok gaat na 21 minuten. Or gaat die bal nemen vanaf de rechterkant. Het zal een indraaiende bal worden. En nu maar eens kijken of ze bij GoHead geleerd hebben van het moment van zes minuten geleden. En of ze toch in ieder geval Bulthuis in de gaten houden. Ook de Rijk heeft zich uiteraard gemeld. De kogel, koppers genoeg. De kogel zit er nog dichtbij, maar om. Zeker te zijn dat het nu goed afloopt heeft Eloy Roma besloten om gewoon een paar passen het doel uit te doen en de bal te vangen. Bovendien snel uit te rollen en dan zou er een counter kunnen komen. Houtkoop krijgt de bal aan de linkerkant. Die krijgt hij van Lamboy, die loopt zelf door, maar dan is de paas van Houtkoop terug naar Lamboy niet genoeg. En kan Van der Marel er even tussen zitten. Het uitverdediger is met horten en stoten, zodat balbezit houdt en nu zowaar even kan beginnen aan een kleine omsingeling van het Utrecht doel. Verdedigers zelfs mee. Schmid die probeert de bal in het strafwoordgebied af te leveren van Utrecht. Maar daar wordt hij even makkelijk weer de andere kant op getrapt. En is Utrecht weer uit te zorgen voor zover het er al in zat. Na 22 minuten lijkt de voorsprong van Utrecht... die op de bord is gekomen via Buldhuis nog niet in gevaar te komen. 1-0 is het in de gewacht. Richard, heb jij voorspellende gaven? Als ze nou gaan scoren, die Arnhemers? wie gaat dat dan doen? Ja, dat is toch wel een goede vraag hoor. Dat vragen heel veel mensen, heel veel supporters zich natuurlijk in de voorbereiding ook af. Reis is in het verleden wel een doelpunt te maken geweest, maar het afgelopen seizoen bij Vitesse niet echt. Boni maakte er natuurlijk ontzettend veel en dat zal niet zomaar kunnen worden opgevangen. Maar ja, de verwachting is toch dat Rijs dat gaat doen. Die is vandaag niet aan de aftrap verschenen. Pedersen zijn vervanger afgelopen seizoen uitgeleend. En verder wat heb je dan nog aan scorend vermogen bij Vitesse. Mike Havenaar die niet helemaal fit... Is aangesloten bij Vitesse in deze voorbereiding. Begint vandaag op de bank. Naast hem zit alleen maar Wimilio Vink en Dan Mori. Dus slechts drie wisselspelers heeft Vitesse. De selectie is heel krap. En er zal ook zeker nog iets moeten gebeuren. Er zal ook ongetwijfeld nog wat scorend vermogen moeten bijkomen. Want de echte doelpuntenmakers in de selectie. Dat is Reis. Maar die is er dus nu niet bij. En verder misschien Ibarra en Havenaar. Die er toch vorig seizoen ook elf maakten. Drinkpauze nummer 1. Zit er overigens op. 25 minuten gevoetbald. Ik kijk naar het hoofd op mijn monitor. Rechts van mij van naar Peter Bos. Ja, die zal toch niet helemaal tevreden zijn, denk ik, over de. Eerst 25 minuten van dit duel. Laag tempo in de wedstrijd. Het is ook behoorlijk warm hier in de Gelderdo. Maar ik heb niet één uitgespeelde kans van Vitesse gezien. En dat verwacht je toch eigenlijk wel van Vitesse tegen met alle respect Heracles. Nu misschien met Ibarra. Kop de bal richting Kazajfili. Die gaat dan naar de grond. Overtreding van van dan wil Vitesse die bal heel snel nemen. De vrije trap op een meter of 6-7 van het strafsoepgebied met Leerdam. Maar dan gaat daar heel slim door, daar heel snel voor staan. Fink is er inmiddels bijgekomen. Die zegt: Wacht even, een paar passen achteruit. En de bal wordt dan klaargelegd door Theo Jansen. Die heeft natuurlijk een prachtige linkervoet. Daarmee heeft hij in het verleden ook in dienst van Vitesse regelmatig een vrije trap prachtig binnengeschoten. Overigens lukte hem dat het afgelopen seizoen niet één keer. Maakte wel één goal, maar niet uit een vrije trap. Maar nu misschien dat moment voor Vitesse. Even kijken of dat nog gevaar oplevert. Het muurtje van Heracles bestaat uit drie man. Fink heeft dat nu op zijn plek gezet. Doet een paar passen achteruit. En Theo Jansen bestudeert hoe hij die, die bal naast dat muurtje wil gaan plaatsen. Theo Jansen, maar de bal gaat in de muur. En het blijft dus voorlopig hier in Gelredoom bij 0-0. En toch gaat hij er dan in. Maar is dat buitenspel? Nee, het is geen buitenspel. Het is een doelpunt van Vitesse. En volgens mij is het Leerdam die je maakt. Ja, ja. Leerdam scoort voor Vitesse. 1 tegen 0. Zometeen na drieën is er meer voetbal dan ook motocross. Jeffrey Hellings kan voor de tweede keer op een rij wereldkampioen worden in de mx 2 klasse. Daar zijn we live bij. Ook de twee wedstrijden van half drie gaan door. En straks om half vijf is nog de laatste wedstrijd van de eerste speelronde van de eredivisie. PEC tegen Feyenoord. En de